Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Soedan hebben de veiligheidsdiensten de aanval ingezet... tegen betogers die al weken demonstreren... bij het hoofdkwartier van het leger in de hoofdstad Khartoum. Er wordt geschoten en er zouden zeker twee doden zijn gevallen. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Op Arabische televisiestations zijn beelden te zien... van brandende tenten en rennende mensen... De demonstranten protesteerden in eerste instantie tegen president Bashir... maar hij werd in april afgezet door het Soedanese leger. Sindsdien vragen de betogers de militairen om de macht over te dragen aan een burgerregering. De Duitse CDU-politicus en regionaal bestuurder Walter Lubke is onder verdachte omstandigheden overleden. Duitse media melden dat hij dood is aangetroffen in zijn tuin met een schotwond aan zijn hoofd. Er zou geen wapen zijn gevonden wat erop kan wijzen dat hij door iemand is gedood. Een paar jaar geleden haalde Lubke nog het nieuws toen hij zei dat Rusland zijn christelijke waarden moet naleven en vluchtelingen moet opnemen, hoe moeilijk dat ook is. Walter Lubke, die regeringspresident was in de regio Kassel, was 65 jaar. Booteigenaren die langs de route van de Canal Parade in Amsterdam willen liggen... moeten voortaan een vignet kopen om met de boot langs de route te mogen liggen. Volgens de gemeente is de belangstelling zo groot... dat het niet te ontkomen is aan de maatregel. De vaarroute wordt dit jaar officieel evenemententerrein... waardoor preventief actie kan worden ondernomen tegen overlast. Vorig jaar werd de muziek van de paradeboten vaak overstemd... door muziek van boten langs de kant... en daarom mogen bezoekers geen geluidsinstallaties meer aan boord hebben... De kanaalparade in Amsterdam is op 3 augustus. Het weer wisselend bewolkt en een aantal buien trekt van west naar oost over het land. Vanmiddag klaart het wat op en is er nu en dan zon. Het wordt zo'n 18 graden aan zee tot 24 lokaal in het oosten. Morgen weer warm met maxima tussen 22 en 28 graden. Eerst nog vrij zonnig, maar later op de dag neemt de kans op forse, regen en onweersbuien toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Does lief, dankjewel. Namens het internet en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. En daar zijn wij dan vanuit de studio vandaag... omdat uh, uh, wij een technisch probleempje hadden. Maar Rob Harms gaat dat voor ons oplossen. Rob, welkom. Uh, tegenover mij zit uh, Pieter Jouwstra. Dat is ook gelijk uh, de eerste hoort, gast. Want daar ga ik even wat aan vragen zo. Want u hoort de stem van Ben Zonneveld. Een zeer goedemorgen. De redactie is gedaan door Gert van Kuik... en de eindredactie is gedaan door Geli Rutte. Kort Draaier heeft u muziek gemaakt. Vandaar, uh, heen ga je mee naar Zandvoort aan de Zee. En de koffie, de koffie... Die wordt geleverd door Rick van Schie. Welkom. Een, uh, goedemorgen, we gaan straks even hebben wat wij allemaal uh, uh, doen. Uh, wat, wie en wat komt in het uur. Maar Pieter, er is een wereld van je opengaan, hoor ik net. Ja, ja inderdaad. Ik, ik ga uh, de groeten doen aan een aantal zondvoerders in het buitenland. <lacht> Afgelopen ja. week zat ik in Portugal. En ik kwam daar uh, een aantal oud-zondvoerders tegen. Uh, ga, zitten, ga zitten, onze gast komt binnen. Ik kwam daar een aantal Zandvoort zoals Henk en Lia Sol... wel bekend in Zandvoort, Brandweer, Red Boot, de, de enzovoort, enzovoort. enzovoort enzovoort. En ook zijn zoon, uh, Marcel en Sandy. En wat bleek, dat elke zaterdag al jarenlang... zitten ze voor de radio te luisteren naar Goedemorgen Zandvoort. Dat is niet alleen naar Portugal. Vrienden van hun in Spanje en Italië doen dat ook. Zaterdagmorgen, dan is het bij hun Goedemorgen Zandvoort... Dat is, nou, het is goed dat jij dat nu ook weet, Pieter. Dat heeft ik, even nou, geduurd, ik, ik heb het dus uitgeprobeerd. Inderdaad, je gaat naar Google en dan naar ZFM Zandvoort. Eh, en dan eh, tik je iets in. Streamen of niet streamen. Nee, als je gewoon je computer aanzet en je doet ZFM Live, dan ben je er gelijk. Het is ongelooflijk. Nou, maar je bent in de, de wereld een paar, ja. dat je dit allemaal kan dus, Goed. Welkom aan alle buitenlanders. Ja, dat ook. Um, wij gaan het eerste uur praten uh, met Peter... Die zit inmiddels een beetje uit te rusten al. Hoi. Hoi. Uh, over gravity tattoos en cool cars op de boulevard. Dat is uh, het evenement van dit weekend. Daarna praten wij met Theo Hilbers. En dan gaan nee, die is dood. Erwin Hilbers. Erwin Hilbers, de Theo Hilbers ja. vismaaltijd. Neem mij niet kwalijk. We gaan praten over uh, het aantal kaarten, want er moet nog wat verkocht worden, geloof ik. Dan werd ik vorige week opgeschrikt door een hoop herrie in het dorp. En wat bleek? De dames van SV Zand zijn kampioen. Wij praten met Daisy, de krijger, en met Tim Koemans, de coach. Ja. Dan boodschapjes en het tweede uur, Pieter. Ja, dan krijgen we Astrid van het Veld. Want er is natuurlijk toch onduidelijkheid, misschien niet bij hun... maar wel onder de inwoners, wat gaat er nou precies gebeuren... met die boulevard Paulusloot en dergelijke. En ik hoop dat Astrid ons nu echt iets kan vertellen... wat de bedoeling is daar. En dan gaan we meteen door naar Kees Drijsma. Dat is de directeur-eigenaar van, eh, draaien Springtij Architecten. Want hij heeft een groot project op de Paradijsweg. Die oude schuldersbedrijf van Keur. En hij heeft eh, een belangrijke nominatie binnen voor nieuwbouw in Amsterdam. Yes. Het is een van de drie ook van het Watertoorplein. Ik weet niet of hij daar iets over kan zeggen. Maar nee, want dat zit onder de rechter. Onder de rechter. Nee, ik kan er niet zeggen. Goed. En we sluiten af met een update van de wandelvierdaagse... die volgende week dinsdag gaat beginnen. Ik ben zeer benieuwd wat de dames nu te vertellen hebben. Het Tempo Team. Peter, welkom. Dank je wel. Kom een beetje dichterbij of trek de microfoon naar ja. je toe. Je kan, twee, je, je op, kan op. twee kanten op hier. <laughs> um, wij... ja, ik, ik reed gisteren even langs met de auto. Het is een drukte van belang daar op de Bappersplein. Ja, de hele grote vragenwaars. Wat is er allemaal aan de hand? Wat gebeurt er? Uh, als we klaar zijn, we ja, hebben een beetje onschat, want het is natuurlijk helemaal uh, heel vaart weekend. En uh, ja, heel veel mensen kwamen helpen, maar we moesten toch naar uh, vrouw of naar uh, mama papa, weet ik wel. Dus uh, we, we lopen een beetje achter, vandaar dat ik ook zo haast binnenkom, omdat we nog steeds bezig zijn. We hebben straks... Die doet het niet. Dus, uh... Oh, dan moet je deze ja. nemen. Kijk, ja. nou, niemand me gehoord nog. Um, we hebben uh, straks honderd graffiti-artisten. Um, een stuk of dertig tattoo -artiesten. En afhankelijk van wie er komen... Ja, kunnen er zomaar een paar honderd auto's komen. Um, het, ja, de, de combinatie is, is een beetje apart. Uh, wij zijn, uh, vanaf de winkel zijn we eigenlijk allemaal graffiti-creatieven. Um, ja. En met die inslag tatoeëren we ook. Uh, en samen met het, het autowereldje... Het, het is het een hele leuke combinatie. Uh, die jongens zijn ook allemaal stoere jongens, die hebben allemaal mooie auto's. Uh, die komen met hun familie, je, die hebben een leuk hobby, want dat is hun auto. En die vinden het ook leuk om hun auto te laten zien. Dus, uh... Maar begin, begin nou even bij het begin, want je schiet er even doorheen. Wie is Wills and Wheels? en Walls and Skin event. Wie zijn dat? Ah, Oké, okay. uh, uh, Walls and Wheels is het event van Walls and Skin. Walls and Skin is de tattoo en graffiti shop die we uh, jaren zeven geleden, die ik begonnen ben. Een winkel, een shop? Ja. Waar we, hebben, we gaan nu onze derde winkel in Amsterdam openen. Ja. We hebben er eentje in Rotterdam ja. uh, en we zitten natuurlijk in Zandvoort met ferryboom. Boom uh, en zit, Sheila. Waar zit je in Zandvoort? Uh, hier op de Passage. Oké, um, oké. Okay, okay. Ja, en we hebben ook oh, heel bijzonder. Hebben we hebben net een, een studio geopend in de brouwerij van Bavaria. Kijk, dat is echt. Uh, Kun je, je meedrinken? Heen... Ja, heel lekker. Ja. <laughs> had even gezegd. Heb je ja, wat meegenomen? Ja. Uh, maar dat, uh, ja, dat, is gewoon heel bijzonder. Daar zitten gewoon tussen de fusten. En uh, ja, we zijn nu nog met een andere winkel bezig. Dus het is... Maar jullie zijn heel Nederlands, want jullie zitten ook in Amsterdam en in Rotterdam. Ja, ja. Ja, ja de hand is natuurlijk ook oh, een wereldstad, daar moesten we zitten. Ik kan me voorstellen, <laughs> je bent met tattoos en met graffiti oh, ja. bezig. Ja, precies. Maar dan zo'n groot evenement op het Badruisplein. Ja, dat is eigenlijk... Uh, we hadden vorig jaar een gesprek met de gemeente... en uh, we waren de, het jaar aan het indelen... En, in principe was het niet echt nodig. Maar ik had zo'n ontzettend leuk gesprek op het gemeentehuis. En uh, dat vrouwtje zei van... we vinden het eigenlijk wel zo leuk... dat uh, als je wil, dan blok ik gewoon het hele weekend... 1 en 2 juni. Ja. En dan mag je de hele Boulevard gebruiken. Zo. En toen dacht ik... ja, dat is wel zo'n ontzettend genereus aanbod. Dat kan ik eigenlijk niet afslaan. Uh, dat neemt niet weg. dat uh, ja, Er staat echt voor een, een hele hoop apparatuur. Ja. Dus het is normaal de vraag natuurlijk. En iedereen in Zandvoort zal dat begrijpen... dat het allemaal weer afhankelijk is. Dus is, ik vind het wel een beetje spannend. Nou, je, hebt wel, je hebt mooi weer. We hebben geweldig weer, maar dit is wel de eerste keer dat ik dit op deze schaal doe uh, in, in Zandvoort. Dit organiseren betekent dat je een hoop medewerkers moet hebben. Uh, ken je je Joodse uitdrukking, ik wens je veel personeel toe? Uh, ja. Dat is geen compliment, maar ik heb geen personeel. Ik heb wel heel veel zzp'ers en mensen die met mij werken. En daar ben ik, daar ben ik Een tent opzetten bij. kan je niet alleen doen. Nee, ja, op het moment kan ik helemaal niks. Want ik heb afgelopen zondag een uh, navelbreuk opgelopen. Dus ik moet ja. eigenlijk in het ziekenhuis liggen. Ja, oké, <laughs> oké. Okay, okay, maar dan wens ik je veel sterker. Ja, mee. bedankt, bedankt. Maar nu is die opbouw daar. Uh, ben, kom hier zitten? Ja, kom je gaan, gaan we kijken of we eens iets kunnen weten. Maar nu is het opbouw. We gaan eventjes rustig. Wat is daar te doen, dit weekend? Uh, ik kom je... aanlopen en wat dan? Vanuit uh, de winkelstraat? Ja. Uh, loop je eigenlijk links gelijk tegen de tattoetent aan. Daar zitten meerdere nationale en internationale artiesten. Uh, ook bekend van televisie. Uh, waaronder Ferry natuurlijk en ik. Uh, ja. Ik zal alleen zelf niet uh, tatoeëren. Uh, omdat ik gewoon te druk met festival. Uh, we hebben foodtrucks, we hebben hamburgers. Oh, we food, hebben, food, ja, ja oké, okay, ja, ik snap ja, het. Ja, gewoon simpele dingetjes. hoor. Ja. Uh, ja, leuk, leuk wat er allemaal bij past. Uh, dan hebben we vijf torens staan... Uh, van 4 bij 4 meter. Zo. Uh, op elk vlak komt dan een uh, tattoo of Ja. Daartussen staan allemaal muren, die worden ook weer opgevuld. Uh, en sommige jongens vormen crews en die gaan dan uh, ja, een, een, een, een, een, een idee samen maken. Maar even, dat kost geld. Uh, als je je moet ja, uh, ja, dus bussen geld. hebben dat klopt. om te spuiten. Wie betaalt dat? Dat betaal ik. En dat, wordt, dat wordt deels gesponsord door uh, Montana, dat is de leverancier van, uh, van Spuitbussen. En ik uh, lever daar zelf een substantiële bijdrage aan. En dat doe ik omdat ik, ik ben al vanaf mijn elf met graffiti bezig. Uh, ik geef eigenlijk elk jaar al een feestje. Dat doe ik al jaren. Maar normaal was dat heel klein. Ja. Dan staan we met uh, 20 tot 50 man staan we lekker met een barbecue en een kratje bier. Ja. Gewoon omdat ik dat gezellig vind. Weet je? Dat deed ik, als kind gingen we al uh, vanaf 11, 12, 15, 20. Uh, elke maand even wat doen. En nu ik deze winkel heb, wil ik dat gewoon nog steeds met mijn vrienden doen. Alleen, uh, vorig jaar hebben we het in Rotterdam voor het eerst gedaan. En toen kwam Bavaria langs en die zei van, ja, vind het eigenlijk zo ontzettend leuk... dat we daar wel een, uh, een handje in willen helpen. Nou, dan dus... heb je al die wanden er staan. Die mogen ze bespuiten en dergelijke. Ja. Uh, het zijn uh, geen beginners, het zijn kenners. Ja. Uh, wat doe je dan na afloop met al die wonden? Uh, die worden gewoon weer mee teruggenomen voor het volgende event. En die worden dan weer overgespoten. voor de volgende Overgespoten, ja. oké. Okay. Ja. Je gaat niet het per vierkante meter verkopen? Um, als daar <laughs> nee, mensen in geïnteresseerd zijn om dat te kopen... dan kan ik nooit, ik kan nooit uh, de, me in de situatie begeven... dat ik gewin heb van het werk van een ander. Dat zal ik ook nooit doen. Dus als er iemand interesse heeft om een werk te kopen... dan mag je met uh, de artiest gaan praten. Ja. En dan vind ik het wel fijn als ik... Eh, want ik betaal tenslotte de, de verf en de, de spullen... dat er in ieder geval een klein stukje naar mij komt. Maar dat, ook dat laat ik aan de artiest zelf. Ik doe dit echt voor de liefde voor graffiti. Oké, okay, dan komen er een heleboel mensen die komen vandaag naar het Battlesplein toe. En morgen weer. Overnachten in Zandvoort. Dat hoop ik voor ze. Dat is toch leuk? Ja, het wordt hartstikke druk op de weg. Ik, ik, ik heb wel lastig geen hotelkamers gebouwd. Dus, maar volgens mij is het alles vol. <laughs> Ja, we gaan natuurlijk... Het uh, is wel handig zo, één microfoon met z'n tweeën, Pieter. Dan, dan kan je even rustig een slokje water drinken. Even, even voor de kijkers, luisteraars thuis. We, ik heb een microfoon gepikt en ze zitten met z'n tweeën achter. Eén microfoon. <laughs> ja. Dat is wel ah. leuk om te zien hoor. Twee van die oude mannetjes aan elkaar op schoot. Nou, nou, nou. nou, dus, <laughs> nou een glasje water. Glas, glas, glas, uh, ik, twee van die oude mannetjes. Dat zijn toch dingen die we moeten even gaan corrigeren. Want wij zijn natuurlijk de jeugd van Zandvoort. Ja. <laughs> en jullie de broekjes. Mijn excuses. Mijn excuses. Maar um, laten we het inderdaad eens over leeftijd hebben. Ja. Je zegt zelf, uh, ik ben met mijn elfde uh, daarmee begonnen. Ja. En tot hoever gaat dat door? Want ik zie die Henk Schieven wel eens op televisie, die is ook al honderd. Wie is dat? Maar. Uh, ik weet niet wie dat is. Oh, dat weet je niet. Nou goed. Nou, je, moet, Oude, je moet helemaal googlen maar, en dan zul je zien. Oude uh, tatoeëerder. Maar uh, is het zoiets dat je er gewoon heel, heel lang door mee kan gaan met, met tatoeëren? Maar creativiteit heeft toch helemaal geen leeftijd? Nee, dat is waar. En uh, ja, nou, ja, Op een gegeven moment ga je bibberen en zo. Moeilijk. Nee, maar tatoeëer kun ook precies je machine in de slag van je par Parkinson laten slaan. Oké. Okay. <laughs> die, die boulevard, van waar tot waar, want ik zag gisteren ontzettend veel grote vrachtwagens. Ja. Dus ik dacht eerst dat Reusrad wordt wat opgebouwd, maar het blijkt dus wat anders te zijn. Ja. Uh, jullie staan op het Badhuisplein ja. en dan naar rechts ja, uh... tot, tot het Venemaplein. Dat is het grote ding wat verhoogd is. Dat uh, hangt een beetje vanaf. Nogmaals, de, de auto's. Ja, dat zijn echt dagjes mensen. En die vinden dat leuk om met een auto heen. Ik wil ook iedereen oproepen. Als je een mooie auto hebt. Kom nu gewoon even aanrijden. Dan kunnen we je op de boulevard mee zit, uh, laten doen. Uh, ik heb zelf minder verstand van auto's. Toevallig een van w Wat versta je onder een mooie auto? Daarom plak ik er gelijk achteraan. Ik heb helemaal geen verstand van auto's. Een van mijn beste vrienden die zit in de Volkswagen Aircool dingen dat moet hij? Nee, ik aan de ijs, zo komt dus, hij. Uh, maar die, uh, die coördineert dat samen met mij. En uh, ik moet zeggen, ik vind het geweldig om naar te kijken. Want die mannen staan er als een trots als een pauw naast elkaar. Van kijk maar mijn waggie. Ja, nou, het is prachtig. Auto's, daar heb ik is, uh, uh, hebben al wat. Want uh, tegen de tijd dat de historische Grand Prix er is... Dat is geloof ik 6, 6 september. Is er ook zo'n car show op, ja. uh, op de boulevard. Ik weet wel dat er uh, bij 225 worden dringen met auto's. Op ja, uh, ja, ja, ja. Als iemand nou daar loopt hè, en die ziet jullie bezig en die zegt dat wil ik ook. Mag hij dan meedoen? Nee. nee ja, we... Het is alleen kijken? Uh, het is alleen kijken. Okay. Als je interesse hebt dan kunnen we best even in gesprek en dan kunnen we een moment afspreken... dat we je uit kunnen leggen of dat je langskomt waar het wel kan. Maar die jongens die hier staan, staan puur voor hun lol. Ja, dat, dat begrijp ik. Maar als je uh, hey, het barst van de toeristen op het ogenblik. Dus er komen heel veel mensen bij jou langs. En die zijn super enthousiast. Ja. En die willen misschien wat meedoen, maar dat mag dus wel kijken. En of een afspraak maken dat je ja. een keer langs komt bij, uh, bij jullie om, uh, om te kijken. Ja, ja nee, we hebben regelmatig opdrachten overal. En uh, het is ook de bedoeling dat dit een soort showcase is hm? voor de artiesten. Zowel de graffiti als de tattooartiesten. Dat je kan zien van, kijk, dit doen de jongens. Vind je dit leuk? Wil je ook zoiets hebben? Doe dat dan. Een tattoo kun je nu vandaag nog nemen en morgen. Maar uh, een graffiti kun je gewoon uh, op bestelling bij een van die jongens. Uh, ja, ja je, je, je vraagt dus gewoon... Je ziet iets moois. En dan zeg je: kan je voor mij ook iets moois maken? Ja. Nou heb je een mooie auto. Een oude antieke auto. Een luchtgekoelde Volkswagen. Ja. Uh, kan ik die ook laten bespuiten? Ik ruf die. Ik er wel aankomen. Ja, dat kan. Ja, ja nee, nee, We hebben elk jaar een aantal mensen die langskomen met een bus. Ik weet zeker dat we er al twee hebben nu. En dat is een busje. Of dat is een. ik, ik, nogmaals, ik heb helemaal geen verstand van auto's. Uh, of een klein, een caddy of zo. Uh, en die doen we dan. Als je bij ons op de site kijkt, wwalsenskim.com. Er staat er ook een kopje events en daarin staan wat filmpjes. En dan zie je wat we, wat we precies doen. Uitstekend. Hoe het eruit ziet. Nou oh ja, we hebben natuurlijk hier in, met Pasen de, de, de, de antieke vintage show. van Volkswagen uit heel Nederland. Mm -hmm. nou, wat toch? Europa, die hier naartoe komen. En dat is een grote familie, is dat? Ja. Denk ja. je dat daar ook een aantal mensen voor komen? Dat is een heel klein wereldje, dus ik, ik weet zeker dat er een aantal mensen langskomen daarvan. Ja. Okay. Nou, uh, wij komen zeker kijken. En... Uh... Je hebt prachtig mooi weer, dus het blijft lang warm vandaag. Ik dus, ja. uh, tot laat gaan jullie door? Uh, volgens mij is de vergunning tot 11, maar dat durf ik even niet aan mijn hoofd te zeggen. Nou, dan blijft het, maar wel uh... in ieder geval tot vanavond laat. <laughs> dan blijft het uh, vanavond laat erg gezellig op de boulevard. En morgen ook weer. Ja. En hoe laat is het morgen afgelopen? Ook hetzelfde, ook, ook tot uh, laat. Oké. Okay. Nou, wij gaan elkaar op de boulevard zien Jullie komen straks vandaag. een biertje Ik doen? kom zeker nou, vanmiddag een biertje en straks even kijken. Zet dan zal ik jullie afkomen af De twee jonge mannen die een biertje... Ja, ja, ja, precies, die twee jeugdige <laughs> wassieren. Hey, dankjewel voor je komst. Ja. Veel plezier. Leuk. En we gaan elkaar dan... zien. Dankjewel. Leuk dat ik mocht komen. Maar ik wil kijken of de microfoon ze doen. Ah, ja. Na de tattoo in oude auto's. Andrea Tour Connection. Die hoorden we net met more, more, more, more. Het is weer heel wat. En we zitten nu aan tafel met... Uh, ja, Theo Hilbergs visbaltijd. Nee, Erwin. Dat is de vader. Dat ik vader. zei het event. Nou, nou, Theo Hilbers visbaltijd. Maar we zitten met de zoon aan tafel, Erwin natuurlijk. Ja. En uh, Erwin, uh, voor de tiende keer? Ja, het uh, tweede jubileum. Ja. Ja. Uh, ik hoor dat de microfoon uh, het niet doet. Huppakee. Ja, we krijgen, uh, we krijgen een andere microfoon. En Deze doet het wel. Ja, dan wordt ja geknikt. Ja, het is. Uh, 14 mijn, juni. 14 juni, tweede jubileum, tiende, tiende keer. Dus dat, uh, daar gaan we weer wat extra's doen. En wat extra's. Uh, bij de eerste keer hebben we de verkeersvrijwilligers uh, uh, of regelaars uitgenodigd. Uh, en nu gaan we wat mensen van uh, werknemers van uh, Unicum, Zandstroom en het 4 mei comité uitnodigen. Geweldig. Ja. Geweldig. Ja, om eens wat terug te doen voor uh, de inzet. Wat zij uitlood... doen voor de ja, maatschappij. Ja, absoluut. Ja. Heel lief, heel goed. Maar laten we eventjes naar het grote publiek kijken. Ja. Eh... Uh, 14 juni. En hoe laat uh, worden de mensen verwacht? Ja, hoe laat worden ze verwacht? Kijk, ik heb om uh, 1 uur heb ik de tafels al klaarstaan. Dan mogen ze voor mij gaan zitten. Maar dan wordt er nog verder niks gedaan. Nee. Dus, uh, ja, wat ik zeg. We beginnen om 6 uur met het uitserveren. Juist. Dus kijk, als je vanaf 5 uur lekker gaat zitten... Ja? dan uh, hebben we tijd genoeg om uh, iedereen op de juiste plek neer te zetten. Kun je vast een drankje nemen. En dan uh, om 6 uur uh, gaan we met de grote blaren met de vissoep. Wat ga je serveren? Hetzelfde als elk Vissoep. jaar. Vissoep. Van Piet? Piet Keur, ja. ja. Uiteraard, uiteraard, En dan een hele kabeljauw op je bord? Nou, dat, uh, hij is groter als dat het bord is. Dat wel, ja. ja. Met, met de nodige toebehoren die ja, erbij absoluut. horen. Ja, Dus dan, uh, dan heeft men uh, op zich al genoeg gegeten. Maar omdat ik uh, vond dat ook uh, bij het jubileum nog wat extra's uh, gegeven kon worden... Ja. Heb ik uh, aan mijn uh, bazin uh, gevraagd of zij uh, wat wilde sponsoren. Dus uh, ik heb uh, direct een ja gekregen van uh, Karen Petersen van uh, Farhout En die uh, sponsort het na Lekker leuk. Ja. ...over sponsors gesproken. Ja, dat, uh, want ik noem nu alleen KNP. maar ik, ja, we hebben er meer natuurlijk. Je bent natuurlijk altijd vrij om hier de rest van de sponsors ook even te roepen. Ja, en dat, uh, dat ga ik ook zeker doen. Uh, ik zeg, we nodigen wat mensen uit. Dat, uh, dat kan alleen maar omdat ik sponsors heb, omdat het een, uh, ja, een, een non-profit evenement is. Dus ik heb uh, het, uh, het circustheater uh, even uit mijn hoofd... Uh, ik heb uh, Kooi, uh, Janssen Kooi, administratiekantoor. En uh, daar staat hier iets verkeerd op het lijstje. Ja. Ga door, ga door. Ja. Uh, uh, uh, Ton Weber van uh, De Meester in de Zeestraat en uh, Rabbel, uh, nou, die kent iedereen wel. Die hebben toegezegd om, uh, om mij te sponsoren met een uh, bedrag. En daar uh, kan ik dan uh, alle mensen voor uitnodigen. Dus dan uh, heb je heel veel sponsors, heel veel geld en heel veel ah, Ja, heel veel geld. Ik heb, een, ik heb veel sponsors en dat heb ik expres gedaan. Ik kan ook naar één sponsor zeggen van, yo, heb jij zo veel geld nee. voor me? Dat vind ik heel vervelend. Ik, ik hou niet zo van het lobbyen. Uh, maar als je er meer hebt, hoef je maar een ja. klein bedrag te vragen. En dat is, uh, dat is fijn. Nou, dat is ook gelukt. Want ja. Het gaat gewoon door. Het, toch nog even uh, uh, verder ja, uh, nou met, ja, met de kaartjes. Nou, dat, uh, Ik weet niet hoeveel kaarten er zijn verkocht. Want die liggen natuurlijk op de verkooppunten. Ik kan wel zeggen hoeveel ik er zelf heb verkocht. Maar daar, daar schiet je niet zo heel erg veel mee op. Uh, maar waarom ik uh, eigenlijk eerder zit dan, dan andere jaren... is dat ik uh, eigenlijk een uh, ja, soort van waarschuwing. Ik ben... Uh, ik ben ook in de regio wat aan het adverteren op de verschillende sites. En ik heb een aantal reserveringen uit Geest en Heemskerk gekregen. Dus Mooi, he? dat werkt wel. En je hebt een, een, een, een krantje wat in heel veel horecagelegenheden ligt. Met evenementen van de regio waar het in staat. Dus het is elk jaar hetzelfde liedje. De kaarten, de meeste kaarten, worden op het laatst verkocht. En dat kun je beter niet doen. Het is uh, de om uh, te wachten tot het laatste uh, ja, uh, moment. Maar Pieter heeft vol. inmiddels al toegezegd. En de club van de zes heeft ook toegezegd. Dus die hebben al vaste plaatsen. Dus mensen, laat het niet aankomen op de laatste kwartier. Nee, vol is vol. Ik weet alleen de reserveringen. En dat zijn er op dit moment. Er hm. het er uh, 145, 150. Er moeten er nog zeker 100, 200 bij komen. Nou, nee. ik ga tot 250. Ja, nou, nou. Oh, 250. Nou, die moet. Die moeten er allemaal komen. Dat gaat zeker lukken. Even vriend, ik heb een uitdraai gemaakt van jouw internetsite. Ja. En daar staat op, uh, ook andere medewerkingen, maar dat is dus niet waar. Nee, nee, nee. Wij, uh, wij hebben een, een, een, een, een, een leuke groep mensen die bereid is om, om uit te serveren. En uh, ja, met, met alle respect, maar die zijn al, over het algemeen een stukje jonger. Ja, en en kunnen er wat meer aan. Uh, uh, er zijn luisteraars die nu willen reserveren. Kunnen ze je bellen? Uh, dat kan. Of liever per dat mail? Dat kan. Nee, ze kunnen bellen. Kijk, ik ben uh, zometeen weer aan het werk. Dan komen ze gewoon in de voicemail terecht. Dus mijn telefoonnummer, wat er heel mooi uh, onderaan staat. Klopt dat? Dat zal ik, uh, dat zal ik nog even opnoemen. <laughs> ja, zeg het ja, dus. Dus uh, Dat is 06-28-29-27-94. Ja? Klopt. En het e-mailadres, dat is ook altijd handig. Dat is uh, hilburgs apenstaartje, t-mobile-thuis.nl Mobile met een eetje, hè? Mobile. mobile, mobile, mobile thuis. ja. Uitstekend. Het wordt een, een feestje. Ja. <coughs> nou, dat gaat het zeker worden, want het blijft altijd mooi weer. Um... Nogmaals, de waarschuwing. Ga niet lopen wachten tot uh, nee, de dertiende. Vol is echt vol. En, uh, kijk, Ik heb wel eens met Jaap Kroon erover gehad. En die zegt van... Joh, we kunnen makkelijk tot 400 gaan. Dat kunnen we wel aan. Maar uh, waarom? Moet uh, het, uh, dit is leuk. Dit is uh, te doen. Voor, voor en iedereen te behappen. Dan, dan moet je niet nog gekker gaan doen. Kaartjes kosten 14 euro. Uh, 14 euro. Die liggen te koop bij het Wapenverzandvoort. Bij het museum. Bij de VVV bij Kroonvis op de Boulevard en uiteraard bij de Bruna. Nou, we hopen dat er een run komt op de kaartjes. Ja. dat is wel, wel zo gezellig om een vol plein te hebben. Dat is wel dat lekker is, het is het zeker. Ja, ja, bedoel. gezellig. Edwin, bedankt voor de waarschuwing. Heel graag, gedaan en we houden uh, nou, de stand bij. Ja, gaan we doen. wel. Na de vismaaltijd gaan we is uh, nou rustig niet, maar we, uh, we werden vorige week opgeschrikt uh, in het dorp als uh, niet-voetballer. Niet um, door een hoop kabaal en gedoe. En uiteindelijk kwam er een platte kar voorbij en er zaten allemaal de swingende dames op en een coach. Ja, correct. Wij gaan praten met uh, SV Zandvoort met het kampioen's elftal damesvoetbal. Um, ik heb het slag wel gelezen. Uh, je moest tegen de reserves, Christy. Eerst even de netjes de namen doen, want anders doe ik dat weer. Tim en Christy. Daisy. Daisy, sorry. sorry. Daisy de Krijger. Ja, Daisy de Krijger en Tim Koeman zitten bij ons aan tafel. Welkom. Um, dus wij zagen zo'n kar voorbij komen. Uh, Daisy. Ja, dat klopt. We moesten afgelopen zaterdag onze officiële kampioenswedstrijd spelen. Uh, hier thuis op onze eigen voetbalvelden van SV Zandvoort. Hij moest gewonnen worden. Hè? Hij moest gewonnen worden, ja, dat klopt. Maar uh, de uitwedstrijd had jullie wel gewonnen met 6-2. Ja. Dat moet toch wel enig uh, vertrouwen geven? Nou, dat was het bij ons team niet zo heel erg. We waren ontzettend zenuwachtig. Tim, heb had... je daar wat aan kunnen doen? De coach? <lacht> nou ja, buiten uh, rustig blijven en de dames een beetje begeleiden. Uh, moeten ze het toch uiteindelijk zelf doen. Dus, ja. Is het moeilijk de dames uh, te begeleiden, te coachen? Uh, op bepaalde vlakken heel erg moeilijk. <lacht> Zoals? Nou, ze zijn ontzettend eigenwijs. Goh. Uh, <lacht> <lacht> ze hebben allemaal een grote waffel en ze weten het allemaal beter. Ja. Maar het kunstje is dan om, uh, om um rustig te blijven en uh, de boel aan elkaar te houden. En dat, uh, dat is gelukt uiteindelijk. Vinden jullie dat ook, dames? Dat jullie een grote wafel hebben en eigenwijs zijn? Jazeker. <laughs> <laughs> ja, dat is tenminste wel een eerlijk <laughs> antwoord. Ik denk dat ik dan wel voor het hele team mag spreken, inderdaad. Oké, okay, is. Is zeker mee eens. Maar dan ben je kampioen. Ga je nu naar de derde of naar de vierde klasse? Ja, dat is nog even de vraag. Uh, onder andere afhankelijk van wie er allemaal blijven dit seizoen. Die, er zitten een aantal meiden die zitten net in de overgang qua studie. Uh, dus er zijn meiden die gaan uh, zandvoort uit en die gaan ergens anders studeren. En die weten nog niet of ze dan daadwerkelijk bij alle trainingen kunnen zijn. Uh, laat staan wedstrijden. En, ja, het is aan mij en, uh, en aan Michael, de, de, de andere begeleider van dit team. Om, uh, Michael, Lijzen, Michael de, Lijzen, de, ja, de trainer, de trainer uh, ja, om, uh, om daar een beslissing over te maken uiteindelijk. Maar dat doen we echt aan de hand van de, van de spelersgroep die we hebben straks. Dus je hebt mensen, nieuwe mensen, nieuwe dames nodig. Dat sowieso. Uh, we hebben op dit moment een team, dus we kunnen spelen. een team? Ja, één team. De selectie uh, bestaat uit één team, dus ja, okay. of je het een selectie moet noemen is een ander verhaal. Uh, maar we willen natuurlijk graag uitbreiden en dat, dat zorgt altijd voor niveauverbetering. Hoe oud moeten ze zijn? Uh, vanaf 16 mogen ze meespelen. Ja. Ik wil nog even terug naar die keuze die je moet maken, de derde of vierde uh, klasse. Uh, normaal promoveer je toch? Deze? Ja, dat klopt. Uh, ik denk dat het mede da te maken heeft met het feit... dat de meiden vorig jaar ook al kampioen geworden zijn. Dus gepromoveerd uh, zijn. Ja, klopt. Maar dat was de overgang van de junioren. Dus van de uh, onder, 19e. onder de 19, ja, ja. eigenlijk. Door naar het nu uh, officiële voetbal, om het zo even te noemen. Uh, ja, dat, dat klopt. En dan maar dan word je kampioen. En dan mag je dan kiezen of je blijft zitten of je promoveert. Want dat is maar nou ja, iets wat ik snap. Nou. Het heeft niet zozeer met kiezen te maken. Je vraagt het aan bij de bond. Okay. Uh, want je kan... Kijk, als je zegt, van we zijn eigenlijk vrij makkelijk kampioen geworden. Het dus was niet helemaal het geval dit seizoen. Maar wij verwachten dat met het niveau in het team... Uh, dat we de vierde klasse volgend jaar ook door kunnen komen. Uh, en als we dus voldoende niveau hebben... dan kunnen we meteen door die derde klasse in. En dat kunnen we aanvragen bij de bond. En dat, uh, maar goed, nogmaals... Dat, maar dat betekent maar als je, uh, als je, als als je de... tegenstanders. Ja, klopt. Uh, als, je, als je het eenmaal denkt dat je het niveau hebt... Dat, ja. dan moet je dat kunnen uh, waarmaken. Voel jij dat ook zo? Want jullie, lopen, jullie moeten het doen uiteindelijk. En winnen met 6-0 is natuurlijk mooi. Maar ja, wat Pieter zegt, als je sterke tegenstanders krijgt... Dat is zeker het geval. Maar we hebben nu, uit mijn hoofd hebben we twee wedstrijden verloren afgelopen seizoen. Ja, dan speel je wel niveau, geloof ik. Ja. ja, dus ik denk wel in die maat... En dat houdt het spel misschien ook wel nog leuker voor ons. En dat maakt, het houdt misschien ook een soort van strijd erin... dat mij wel wat vaker kan trainen en. Uh, serieuzer worden in het, in het hele spel. Je moet niet het gevoel krijgen dat het te makkelijk is, begrijp ik. Nee, nee. En dat is oh ja, dat kan nou, ik wil niet zeggen dat dat het geweest is... maar dat houdt wel de strijd en de spanning hoog. Voor de nieuwe meiden die zeggen van we zijn wel geïnteresseerd... Uh, nou, die kunnen zich gewoon bij de voetbalvereniging aanmelden... neem ik aan. Dat uh, sowieso. Hoe vaak trainen jullie? Uh, afgelopen seizoen hebben we twee keer getraind in de week. Dus op dinsdag en donderdag. Ja, en dan twee keer een uurtje. En het is intensief trainen? Uh, relatief intensief, ja, zeker. We proberen dat ook af te wisselen. Vind je dat leuk? Ja, ja. Vind heel leuk. Ja, ja, ja, zeker. Ja. Ja, ze skiept, ja, is kiefter. Ja, ja. Ja. Nou, de benen zijn heken. zwaarder voor de keeper dan voor de, voor de speelsters. Ja. Ik krijg van iedereen een bal en zij moeten soms in een rijtje wachten totdat ze de bal mogen schieten. Dus jij traint het meest intensief? Eigenlijk wel. Komt, ja. Ja, ik denk het wel vaak. Behalve als het om conditietraining neerkomt. Dan, uh... ja, tot de wedstrijd heb je weer niks te doen. Nee, precies. Dat is waar. En ja. Ja, moet je ook zo houden voor. Ja, vind ik ook. Ja, even, even landelijk, er is vandaag een uh, nota verschenen van de KNVB. Misschien dat jullie dat ook al gezien hebben en gehoord hebben. Uh, KNVB heeft uh, vandaag een nota verspreid. Damesvoetbal uh, gaat in de uh, top komen. Uh, er komen meer clubs, uh, betaald voetbal. Uh, de jongeren worden gemixt, jongens en meiden samen. Uh, een elftal, dat is ook wat. mixed teams, wat vinden jullie daarvan? Ja, vind ik lastig. Het is, uh, je ziet op dit moment dat de damesvoetbal zit echt in de lift zit. Dus het gaat ja. in heel Nederland, uh, ja, ja. niveau gaat, gaat sterk omhoog. Ook door de WK kampioenschappen ja, volgende Spendt week. Uh, binnenkort het WK, inderdaad, ja. weer de dames. Uh, en zijn topfavoriet volgens mij ook. Dus ja. wat dat betreft uh, zit er echt wel wat in, uh, in het vat in Nederland. Um, je ziet nu dat veel clubs, waaronder de Zandvoort, die hebben wel meidenteams. Maar eigenlijk nog niet uh, in alle leeftijdsklassen. Dus bijvoorbeeld bij de, de meiden onder 13, er zijn er nu een aantal 14 geworden. En die moeten dus nu bij de jongens gaan voetballen. Om de brug te overbruggen naar de volwassen meiden. Want ze mogen niet onder de 16 voetballen. Ja. En um, dat, ja, dat, dat moet nu uitgebreid gaan worden. Dat je in elke leeftijdscategorie een team gaat hebben. en nou op een gegeven moment ga je dan die selecties krijgen. Maar dan ontkom je het niet aan het gemixt voetbal toch? Eigenlijk niet echt. Nee. Nee, nog, niet, nog niet. Maar je ziet wel, ik denk wel voor meiden. dat het toch nog altijd wel een, een onderschikking binnen een jongensteam is. Uh, jongens voetballen vaak natuurlijk ook wat egoïstischer. Uh, zullen we minder vaak wel de bal afspelen naar de meiden binnen een team. Dus dan zou je echt misschien een heel erg evenwicht <coughs> moeten hebben... van 50-50 aan jongens en meiden binnen een team... om dat leuk te houden, denk ik persoonlijk. Nou, ik denk dat de heren dat moeten gaan leren. Je, ja. Het is wel zo dat je met, met z'n allen een elftal bent... en met z'n allen wat moet doen. En ja. als de heren denken, van dat doe ik zelf wel eventjes... dat de dames op een gegeven moment zeggen van... Uh, ik ben er ook nog. Ja, het is natuurlijk ook aan de, aan de clubs om ja. de spelers zo in te delen. Laten we eerlijk zijn, jongens zijn vaak wat fysieker. Hè? Die zijn sneller wat sterker al. Dus als je jongens en meiden van dezelfde leeftijd in een, in een team laat voetballen... dan kan het zijn dat daar best wel... Ja, al is het maar lichamelijk niveauverschil in komt. Dat heeft niet eens dan met voetbalbrani of techniek te maken. Ja, als je verdedigd wordt door een hele sterke grote beul... dan vlieg je er gewoon af. Dat is heel simpel. Nee, maar ik vond het heel opmerkelijk, die auto die vanmorgen ja. kwam. Of tactisch om, om, omgelopen wordt door een vrouw. Dat zou nog mooier zijn. Dat zou ook <laughs> kunnen. Je zegt wel dat je uh, vrouwen zijn misschien wat tactischer die denken van nou, ik loop er wel omheen. Ja, nee, dat, dat klopt zeker. Ja. Dus die, die, die spanning die moet, die zal er blijven. Maar er was een nota vanmorgen dus... die uitgekomen is van de KVB dat ze ook meer vrouwelijke scheidsrechters willen... op Eredivisie-niveau. Nou ja, meer. Volgens mij zijn er geen op dit moment. Nee, nee maar ze willen er een heleboel nu hebben. Ja. Ook bij, uh, bij mannenwedstrijden? Ja. Oké. Okay. Ja. Waarom niet? Dus, uh, ja, waarom niet? Meer vrouwen erin. Dat, uh... En laat het wel zijn. Jij bent nu uh, keeper. Jij bent uh, gepromoveerd... Gepromo Moeten we even afwachten. Ja. Kampioen. Ja, promoveren gaan ja. we zeker. We gaan hoe dan, dan, dan, dan, dan, dan ook hier de <laughs> ja. Um, ja, dan denk ik. Uh, ga je net zo geld verdienen als Lieke Martens en zo? <laughs> nou, ik denk dat we dan nog een aantal jaren door moeten promoveren. Waarom <laughs> niet? Want, maar, maar, uh, ik denk. want daar komt nu de portemonnee, uh, wordt gevuld. Ja, ja nee, hartstikke leuk. Ik, uh, ik ben al tien jaar geleden al begonnen ooit, bij SV Zandvoort in het, <laughs> het meidenteam. En uh, een basis van dat team is eigenlijk nu weer bijeengekomen bij ons. Dus we hebben iets wat oudere meiden soms ertussen. En uh, inderdaad, wat wat jongere jongerencategorie vanaf 16, 17 jaar die al beginnen. En ik denk dat we zo een heel leuk team uh, kunnen vormen. Ja, ik, ik, is er wel eens nee. iemand ja. die komt kijken als een soort scout? Nou ja, bij het, als dat al zo is, dan maar een... ik, ik hoor namelijk ook Geen idee. dat, <laughs> dat, dat bij de heren, zijn er twee laar, die gaan over naar een ander team. Ja. Omdat ze daarvoor gevraagd zijn. Die gaan naar HBOK. geloof ja. Ja. ja, het begon op klompen. Ja. Ja, zoiets, ja. ja. Nee, dat is het. Oh, dat, is het. Oh, dat is het niet eens. Dus, dus dat vraag ja, me wel, ik me af. Jullie zijn kampioen. Of je nou mannenkampioen kampioen of vrouwenkampioen. En daar kan je verschillend over denken. Dan kan ik me zo voorstellen dat er ook wel eens iemand komt kijken van nou, die willen we, die willen we hebben. ja nou, ik weet dat een aantal meiden uit ons team hebben wel aanbiedingen gehad. Ja. Ja, toch Hf Hf HFC onder andere. Hfc onder andere, ja. Ja. inderdaad. Ja. En krijg je, je dan een onkostenvergoeding of uh, echt een salaris? Ho hooguit een stripje paracetamol tegen de hoofdpijn. Maar verder <laughs> denk ik dat het verder ontzettend tegenvalt. Ja? ja. en gaat nee, voor dat, een koop. Maar als, in, als jij zo succesvol bent, kan je ook naar, naar de Koninklijke HFC toe gaan of naar Ajax of wat dan ook. Nou ja, goed, dat zijn dingen die uh, ten eerste niet direct uh, op, op, in mijn visie zijn. Uh, ik, het, ik vind het vooral leuk om dit team te begeleiden. En ook omdat ik daar een aantal meiden ken en nu de hele groep heb goed leren kennen. Uh, dus voor mij is het belangrijkst belangrijkste om de aankomende jaren met deze groep te blijven werken. Om ze toch zo, zo hoog mogelijk te krijgen en, uh, en dus inderdaad echt een selectie op te gaan bouwen. Wat is jullie doel? Voor mij is het doel... Uh, ik, ze hebben, dit seizoen hebben ze een oefenwedstrijd gespeeld tegen een eerste klasser. En toen verloren ze met 3-2. Nou, en dat is mij het moment. Nou, buiten dat, het gaat niet om die wedstrijd, maar dat geeft aan wat de potenties van die team. Uh, ik denk als ik een doel zou moeten stellen, dan gewoon binnen drie jaar kampioen in derde klasse. En dan? En dan? Dat is het doel. Volgende: Dan gaan we naar middellange termijn. Als zo'n selectie zich blijft, dat moet aan de onderkant gevoed worden. Laten we eerlijk zijn. Uh, uh, uh, Zit er potentie in Zandvoort? Of omgeving? Ja. ga je ze gewoon kopen? Ja, nee, nee, nee, nee, dat, dat gaat niet. nog niet. Op, deze, op dit niveau in damesvoetbal is dat nog niet, uh, nog niet mogelijk. Maar ja, er is, uh, er is voor, uh, voor de SV Zandvoort en de, de clubs in de regio die deze klasse spelen... is het natuurlijk niet zoveel geld om, uh, om iets nee. te kopen. Dus je moet echt met het, uh, het talent wat, wat, wat bij jullie uh, opkomt... Ja. Zie en... jij uh, een aantal Zandvoortse meiden die, uh, die daar wel zin in hebben? Want gaat natuurlijk in de club van vriendinnen en, en kennissen. Ja. Uh, door kampioen te worden motiveren natuurlijk een heleboel mensen. Dat klopt, ja. ja. Zie, zie je daar ja. nog uh, jonge dames die zeggen van nou dan ga ik ook voetballen? Ja, ik denk het zeker wel. Mede dankzij het stukje wat, uh, waarin wij wekelijks in de krant staan... Uh, is er al één meisje sowieso die dat heeft gelezen en die daardoor weer terugkwam. Die is ook ooit in het oude team heeft die gespeeld. Die zag mijn naam onder andere en die dacht hé, er wordt weer gevoetbald. Uh, <laughs> dat vind ik ook wel weer leuk. Dus dat is sowieso al wel een uh, positief. En ik denk dat er misschien wel meer meiden zijn, inderdaad... die ooit vroeger alweer gevoetbald hebben, die nu zoiets hebben... <kuggen> na al die jaren van, nou, het is eigenlijk oh. wel weer leuk... en we beginnen wel weer op een goed niveau. Dat is wel een, een positief... Dus een, hoe hoe trekker je om, je... een trekker om te komen. Positief, ja. Ja. Ja. Hoe krijg je de interesse bij de, de jongere dames... Uh, schoolvoetbal, om maar eens wat te noemen. Uh, is dat een ja. punt dat je zegt van... hé, hey, dat zou meer moeten gebeuren, schoolvoetbal... Uh, Voetbal op pleintjes, jongens en meiden je, samen. Ik, ja, ik denk vooral dat de interesse bij meiden misschien komt door het Nederlands elftal, damesvoetbal. Ja. Dus volgende week helemaal Dat bingo. is bij mij vorig jaar ook weer zo gebeurd, of twee jaar He? geleden alweer was dat de EK. Uh, daardoor begon het bij mij weer te kriebelen toen ik dat zag. Ja. Uh, en toen las ik inderdaad ook van het dameselftal en ben ik uiteindelijk weer begonnen eigenlijk al die vriendinnen kwamen weer samen... en dat ja. uh, werd door jou weer ge gekneed... hoe eigenwijs ook zijn, tot een elftal. En ja. jij, jij nu kampioen. Nou, ik, we kunnen hier niet om Michael Lijs heen. Hè. We hebben dat samen gedaan. Michael nou, ja, ja. Heeft, uh, is de dragende kracht van het team... en, ja. uh, en, en ik mag daar op de voorgrond uh, op treden... om dat uh, tijdens de wedstrijden ook uh, te begeleiden. Maar, maar ja, linksom of rechtsom zijn de meiden die het zelf doen. Maar ja, zeker. Die zullen, als, uh, het, als die zullen dat zeker moeten doen. Ja. En uh, wat Pieter ook zegt... Het, het voetballen komt weer in de lift volgende week in, uh, in Frankrijk... Ja. Je moest er niet al te veel computer uh, maken. Laat het eerst wat lekker, ja, lekker, ja, lekker voetballen. Ja. En dan, uh, dan, dan komt er wel wat uit. Het, het valt mij net op dat je zegt van ja, gaan de meiden gaan studeren en die gaan andere dingen doen. En studeren doen niet zo makkelijk in Zandvoort, dus je moet sowieso ook buiten Zandvoort. Wat, wat doe jij op het ogenblik? Uh, ik werk al uh, uh, inmiddels negen jaar bij Plazant, Oké, okay, dus dan ik heb hier gewoon wel mijn vaste honk binnen Zandvoort. Ja, jij kan jij zeggen. zeggen. Uh, dus, uh, ja. Ik heb sowieso 100% besloten om te blijven. En gelukkig zijn er nog zeker wel zes, zeven meiden. die ook wel zeker in Zandvoort blijven. Maar we hebben wel gewoon een team. Daar komt het op neer. Dat is het belangrijkste. Het is natuurlijk als je buiten Zandvoort studeert. en dat dan natuurlijk nog meer tijd. en je moet wel naar je training komen bij jou en bij Michael. Nou ja, kijk, op dit moment zitten we nog niet op een punt dat we dat kunnen verplichten. Uh, maar daar gaan we natuurlijk wel naartoe. En uh, voorlopig is het zo dat als we bij de wedstrijden die kwaliteitsinput nog kunnen krijgen van eventuele toppers die ermee gaan stoppen, maar die in het weekend wel in de buurt zijn, mm -hmm. dan is dat op dat moment uh, hartelijk welkom. Maar er gaat natuurlijk een moment komen dat het inderdaad niet trainen is, ook niet spelen. Okay. Daar willen we naartoe. Maar goed, dat heeft even tijd nodig. Ik ga hier zeker nog een, uh, een dames elftal vinden volgend jaar, die uh, <laughs> uh, waar dan ook waarschijnlijk weer kampioen gaat worden. Je zult harder moeten werken, heb ik begrepen. Ja, nou, twee keer zo hard. Uh, ja. Hallo, deze werkt al hartstikke hard. Ja, ja, nee, ik plaats ook. Ik, ik heb het over het voetballen. Dus uh, we gaan dat zeker volgen. En we hopen jullie dan zeker weer een keer te zien. Gaat goed komen. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. met Listen to the Music. We gaan even een stukje agenda doen... Nou, we voordat we dan een koffie gaan drinken. We kunnen misschien wel de hele agenda doen. En nou, wat. Uh, wat doen. Uh, er zijn natuurlijk een heleboel lopende dingen... zoals uh, de expositie Een Frisse Wind met Ada Breedveld... en Lisbeth Miloor in het Zandvoortmuseum... en die gaat tot 23 juni door. En uh, het is echt aanbeveling waard. Dan uh, hebben we vandaag en morgen natuurlijk... die uh, Wolves Skins event op het Watterseplein... Uh, Graffiti, tattoos en cool cars op de boulevard. En ook uh, eten en drinken was erbij, vertelde ja. Peter ons net. Wij gaan het straks hebben over de wandelvierdaagse... met de dames Joustra en Misebeek. En de wandelvierdaagse is van 4 tot 7 juni. Dinsdag tot en met vrijdag. 9 juni, de Zandvoort Alive... bij strandpavioen Mango en Bruxelles. Van 4 uur tot middernacht. 000 uur. We hebben net gesproken met uh, Erwin Hilbers... De 14e is de Theo Hilbes vismaaltijd. De aanvang is om half zes. U mag rustig wat eerder komen. Maar wat nog belangrijker is, u moet een kaartje hebben. En om zes uur is het eten. Ja, houten kabeljauwen. 15 juni is het event 24 uur Zandvoort. Diverse activiteiten en evenementen in Zandvoort. ZFM is live aanwezig in Amsterdam Beach Hotel. Voor de rest liggen overal platte gronden ja. met een heleboel uh, informatie. Dus Pak er ergens eentje weg en kom gezellig langs op 15 juni. Dat is een enorme investering geweest, al die platte rondjes. Ja, dat lijkt me ook wel. Uh, ook 15 juni is ook een onderdeel van uh, de 24 van Zandvoort. Vrienden van Zandvoort live op het Badhuisplein. Een keur van de Zandvoortse artiesten treedt op tussen 2 uur en ook wederom 000 uur. Dus middernacht. Ja. En dan gaan we naar 16 juni, de zondag. Classic Concert met een koorconcert, de opera Koor uit Almere in de protestantse kerk aanvang om uh, drie uur. Entree is een half drie aanvang, uh, althans het is de kerkkoop en entree is vijf euro. Dit uh, koor dat was bij uh, The Voice uh, uh, ook, een, uh, ook een optreden, het is dus toch een bekend koor. Een bekend koor? Ja. En dan uh, zijn we eigenlijk alweer over het halve jaar heen, want de 21ste is er weer de langste dag... En de 22e is het dan weer mid-zomernachtfestival in het centrum van Zandvoort. En dat gaat van uh, 8 uur s avonds tot 12 uur s'nachts. Ja, en wil je Zandvoort van boven bekijken... dan kan van 26 juni tot 24 juli is het reuzenrad weer terug. Het staat op het Badersplein een leuk, mooi uitzicht over Zandvoort. Een uh, echt zandvoortfeestje en ook een evenement voor de hele regio... en uh, mensen die het leuk vinden, zeker mensen die hier aankomen waaien... is culinair Zandvoort en dat begint op 28 juni. Dat is vrijdag en 30 juni sluit dat af op zondag. En dan het Rode Kruis Zandvoort. Zoek collectanten voor uh, in de week van 16 tot 22 juni. Even aanmelden bij uh, e-boy-rodekruis.nl Elke eerste maandag van de maand is het nabestaande groep bij ook Zandvoort. Van half twee tot drie uur. Ja, en dan uh, hebben we ook nog een digitaal spreekuur. Uh, elke dinsdag van de maand uh, voor al uw vragen over iPad, tablet, smartphone. Ook Zandvoort, Vleemingskant 55. En daar is natuurlijk ook elke vrijdag medische gymnastiek bij pluspunt. Van kwart over negen tot kwart over tien. En elke eerste en derde maandag van de maand van 2 tot 4 uur de Depressie Supportgroep in de Blauwe Tram Zandvoort. De herhalingen van dit programma van 10 tot 12 kunt u kijken bij uitzending Gemist op www.zfmzandvoort.nl. Vul de datum en tijd in en u hoort ons nog een keer. We gaan naar ja, het uh, tweede uur.